Drie uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. De Egyptische regering heeft in een tafelgesprek toezeggingen gedaan aan de oppositie. Vicepresident Soleiman belooft de persvrijheid en de vrijlating van iedereen... die bij de betogingen van de afgelopen twee weken is opgepakt. Voor het eerst was de moslimbroederschap betrokken bij het overleg met de regering. Afgesproken is dat er een gezamenlijke commissie van regering en oppositie komt... die veranderingen in de grondwet moet voorstellen. De commissie moet in de eerste week van maart verslag uitbrengen. De voorstellen hebben onder meer betrekking op het presidentschap. Zo komen er meerdere kandidaten en een maximumtermijn voor de president. Het gewone leven kwam vandaag weer deels op gang in Egypte. Zo waren banken voor het eerst in een week weer open. Een automobilist die is gisterochtend vroeg in Limburg aan het dood ontsnapt... toen zijn auto werd geraakt door een stuk beton. Een onbekende had vanaf een viaduct over de A76... bij Spouwbeek een stuk trottoirband naar beneden gegooid. De auto werd geraakt op de voorbumper...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 In de Eredivisie is Vitesse Feyenoord geëindigd in 1-1. Het was het eerste punt voor Feyenoord na de winterstop. De Rotterdammers kwamen door Castaños in de tweede helft op voorsprong. Aysati maakte enkele minuten later gelijk uit een penalty. Vanmiddag worden nog drie wedstrijden gespeeld. In de Eredivisie Twente kan de eerste plaats overnemen... als de uitwedstrijd tegen Utrecht gewonnen wordt. Het weer bewolkt wel overal droog, vooral in het zuiden zuidenkant. Het, het is 11 graden. Er staat een zuidwestenwind, boven windkracht 5 of 6, aan zeehard 7. Er komen windstoten voor van 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A28, Zolle richting Utrecht, voor Amersfoort 2 km. Er is maar 1. Vliegwinkel.nl Vliegwinkel Ik ben Rien van den Berg en werk in de bouw.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 Bijna vier minuten over drie, tweede uur van langs de lijn, begint in Groningen. Frank Wielaert, Groningen Willem II. Dek half uur voetbal. Het krankvist is terug met uh, een pleister op zijn wenkbrauw. Hij geeft een paas aan Stenman, die gaat aan de wandel, paast op Tadic. En die gouden linkerkant heeft al zo vaak gewerkt dit seizoen. En doet het nu weer, Stenman krijgt de bal terug, trekt naar binnen en schiet de bal. Niet eens zo heel erg hard, maar wel lekker in het hoekje, onhoudbaar, blijkbaar voor Verhulst. En dus 2-0 voor Groningen tegen Willem II, dat toch zo lekker meevoetbalde... maar al een hele tijd geen kans meer heeft gehad. FC Utrecht, FC Twente, Bas Ticheler. Utrecht maakt een betere indruk in de eerste 35 minuten. Het ontbreekt aan echte grote kansen, maar Twente moet vaker terug. Twente verliest bovendien op het middenveld de bal heel vaak en heel snel... en komt het dus niet echt lekker meer uit. Het is 0-0 nog altijd in de gal gewaakt. tegen Roda in die outkamp. 0-0, slordig spel van beide kanten, maar dat heeft ook met de omstandigheden te maken. Veel wind en een kunstwaarsveld. Nu is Hadouier weg, 0-0 de stand. Even mee pikken of hij de bal goed voor op het hoofd geeft van of Jonker of Nee, Hij legt een breed op Soetsuïen, maar Soetsuïen raakt de bal kwijt. 0-0 nog altijd bij Heracles tegen Roda. Sparta-Kambuur staat er altijd 0-1 in de Jupiler League. En er is wel gescoord bij volendam den juist. Uh, daar is het 1-0 geworden voor Volendam door het doelpunt van Kruis. Gaan we nog even naar Mark Brasser, de finale van het top 12 toernooi. Ja, Jiao op jacht naar de vierde top 12 titels. Ze speelt tegen de Witters in Victoria Pavlovic. Een heel goed begin van Lidiao. Ze kwam op een 7-0 voorsprong. Inmiddels is het 10-6 voor de Nederlandse en heeft ze de eerste game bijna binnen. En dan gaan we even naar Theo Plachard, minton. het nationaal kampioenschap. Want de mannen zijn ook in de ring, Theo. Zeker, Dicky Paliama en Erik Pang. En dat belooft in elk geval een leukere en mooiere wedstrijd te worden dan de finale in het Vrouwen Enkel. Eerste game begonnen. Gaat echt gelijk op 8-7 voor Erik Pang, de titelverdediger. Twee keer op rij, kampioen. Zou dus de trilogie kunnen schrijven vanmiddag. Maar Paliama is een taaie, zou het voor de tiende keer kunnen gaan doen. En daarmee zou hij absoluut recordhouder worden in Nederland. Zover is het nog lang niet. Het is een leuke eerste gedeelte van de eerste game. 8-7 voor Pang. FC Utrecht zo goed gekomen uit de winterstop tegen FC Twente dat de koppositie dus kan pakken. Uh, tis, is de wedstrijd die echt een doelpunt verdient? Bastigler? Nee, want daar gebeurt er te weinig voor beide doelen voor. Dan moet je daar wel bij zeggen dat Michailov in ieder geval iets te doen gehad heeft. Vorm eigenlijk nog niks. Stel dat al. Utrecht uh, doet verwoede pogingen de wedstrijd naar zich toe te trekken ligt ook wel boven. Maar nog niet voldoende om de tegenstander echt een tik uit te delen. Nu wel Twente aan de bal op de helft van Utrecht. Met Chatri die hem breed geeft aan Brahma. Ook Rosales schakelt zich weer in de rechtsbek. Maar de bal gaat diep naar Janko. Janko in duel met Schut. Gaat liggen de Oostenrijker. Niks aan de hand. Twent publiek boos. Utrecht publiek haalt allemaal opgelucht adem en fluit nog wat voor de vorm. Van Hulten deed dat niet. Dat mag duidelijk zijn. En vorm heeft gewoon de bal. En dat gebeurt allemaal bij 0-0 stad na 37 minuten. De wedstrijd zou wel het doelpunt kunnen gebruiken. Om nog op je vraag terug te komen, want dat zou wel helpen. Nu Assare mooi weg langs Wisserov. En dan staat hij bijna vrij voor de keeper uit een hele moeilijke hoek. Kapt zich nog langs Brahma. Geeft dan de bal breed op de kogel. De kogel 1-0. 1-0 voor Utrecht. 37 e minuut. Zijn eerste basisplaats van Leon de Kogel. Zijn eerste goal voor FC Utrecht. De man die een paar jaar geleden nog centrale verdediger was van de amateurs van Houten. En toen bij gebrek aan aanvallen zei de trainer daar, weet je kun jij het niet eens een keer inproberen? En dat ging eigenlijk best aardig. En nu doet hij het. In de Eredivisie, 19 jaar oud. Leon de Kogel jaagt de bal na het goede werk van Assaren. Onhoudbaar hard langs Bichailov in de linker benedenhoek. En Utrecht krijgt lood naar werken. Want zoals gezegd, Utrecht was beter en komt op 1-0. Wij gaan naar Heracles tegen Roda JC. En die jij nog goals, hè? Nee, maar dat scheelde niet veel. Overtoom schoot de bal rakelings over het doel van keeper Proesch. staat dus 0-0 bij Heracles tegen Rode SC. Ik zei al, moeilijke omstandigheden. Wat wint, maar dat is overal in Nederland. En dan fladdert die bal en, en gaat, maakt vreemde bewegingen. Dat doet hij niet op het kunstras. Maar dan schiet hij vaak heel ver door als een bal de diepte in wordt gegeven. Vrije trap voor Wielaert. Net over de middenlijn. voor Rode SC. Mooi schot dus van Overtoom zojuist gezien. Eerste gele kaart ook voor voor uh, bal bezit aan de linkerkant voor diezelfde Hemte. Hemte met de voorzet richting uh, Jonker. Bal schiet een beetje door en dan maakt Jonker een overtreding zodat de bal niet bij uh, Joom terecht kan komen. Uh, uh, Arno Soutjuin Joom, de speler uit België, die een enorme kans kreeg. Werd niet teruggevloten voor het buitenspel want het was op het randje, maar schoot de bal tegen. Pas weer aan Remco, pas weer de keeper van Heracles. We hebben in Almelo 36 minuten gespeeld. staat nog altijd 0-0 bij Heracles tegen Roda. Willem 2, voetbal er zo leuk mee. Maar ja, wat kopen je ervoor? Ze met 2-0 staat tegen Groningen. Frank Wielard. Vooralsnog dus niks. En het is nog steeds 2-0. Daar komt dan Willem 2 toch weer eens een keertje. Lasnik over de linkerkant. Voorzet richting de eerste paal. Daar is uh, uh, uh, de Strihavka. Nieuw, dus moet ik even opletten. Nog lang niet uh, aanwezig, maar uh, bal gaat over de zijlijn, omdat hij... Uh, Via die manier wordt uitverdedigd bij Groningen. En dus kan Willem II weer doorvoetballen. Via Van der Heijden. Opnieuw naar de linkerkant. Ippel en dan weer Lasnik ingespeeld. Niet goed genoeg. Gijrié zit ertussen. Maar Tas gelijk maar ingespeeld. Draait goed weg bij zijn tegenstander. Swinkels is dat. Met de bal aan de voet heeft hij ook nog wat ruimte. En dan komt Groningen er snel uit. Staat Pedersen volgens mij buitenspel. Maar het mag allemaal door. En uh, zo, omdat hij buitenspel staat. En tegelijkertijd zich nog omdraait. Bereikt de ene voltje niet. Kan Willem II weer afkomen. Met Van der Heijden die weer inlevert bij Sparf. En dus uh, Groningen. Dat niet alleen de wedstrijd onder controle heeft genomen naar die openingsfase waarin ze enigszins werden verrast door de Tilburgers. Maar ook nog twee goals heeft gemaakt en dus lijkt er vooralsnog niks aan de hand. Stenman de van de, de maker van de 2-0. Taditz, dat, uh, dat duo dat heeft al zoveel goede combinaties over de linkerkant laten zien dit seizoen. Dat kan nog wel even zo uh, lekker doorgaan. Alleen deze keer komt uh, Taditz er niet uit. Vorige week nog zo goed op Dreef tegen Herenveen, Bal over de zijlijn, Groningen mag gooien. Dat doet dan aan de linkerkant altijd Stenman naar Pedersen. Die ging vorige week met de brancard eraf tegen Herenveen En toen dacht iedereen toch niet weer die knie. Nou, toch weer niet die knie. Hij staat vandaag in de basis. Dus daar is niet zoveel mee aan de hand. Sparre verliest de bal aan de uh, diep doorverdedigende Swinkels. Ook gelijk maar mee naar voren lopen. Want anders zijn er niet zo gek veel mensen. En daar uh, wordt aan de linkerkant Hakkola bereikt. Aanname is niet zo geweldig. Hiarie op zoeken. En daar krijgt Hiarie inmiddels ook hulpbal richting de eerste paal. Luciano half. Maar daar zit dan geen vervolg aan voor uh, Willem II. En dan kan Groningen eraf komen. Even tempo omhoog jassen over de linker-rechterkant van, uh, van het veld en heeft alle ruimte en bereikt dan Matas niet die ook nog eens buiten het spel staat en er zit Pressel ook nog goed tussen geen goede bal van Ene Voltse. geen goede voortzetting en dus weer een mogelijkheid weg voor FC Groningen dat de wedstrijd stevig in handen heeft met nog vijf minuten voor de pauze 2-0 gaan we weer terug naar Bas Stichler. Utrecht Twente 1-0 wat is de reactie van Twente Bas dat in ieder geval Brian Ruiz van de bank is gekomen. En begon is aan zijn warming-up in de slotfase van de eerste helft. Vijf minuten nog te gaan in het eerste bedrijf. 1-0 dus voor Utrecht. Goal de kogel. En Ruiz normaal gesproken na rust in het elftal. Vrij schop Twente halverwege de Utrechtse helft. Vijf, zes mensen mee naar voren. Jansen achter de bal. Er komt een voorzet. Wisserhof de lucht in. Dat doet de kogel ook. Ik denk dat ze de bal allebei niet raken. En die bal komt dan aan de andere kant van het veld. Bij de cornervlag in de buurt over de zijlijn. Daar precies waar Brian Ruiz warm loopt. Zo heeft hij zijn eerste balcontact gehad. Maar nog wel eens een warmloopkloffie. hier. mag Utrecht gaan gooien via Nesu. Prachtige goal van de kogel die dat uitbundig heeft gevierd samen met de mensen hier in het stadion. Ik heb dat verteld, Utrecht was de bovenliggende partij. Grote kansen zijn er niet geweest. Maar als er nou één ploeg verdiende om te scoren was het Utrecht. En dat deed dus de kogel die nu probeert een bal door te koppen. Dat lukt niet omdat de jong ertussen zit. Dan er moet Lenski ingrijpen in heel weinig ruimte met heel veel mensen. Wordt dan toch de uitweg gevonden naar Utrecht aan de rechterzijde waar Duplan kan aannemen. En de bal kan terugleggen op Cornelissen. Aan de rechterkant is Assara alweer het gat ingedoken. Die met een omhaal nu probeert om Duplan te lanceren. Dat lukt niet omdat Douglas ertussen zit. En als Lenski dan de bal op het middenveld weer kan oppikken denkt iedereen dat de aanval van Utrecht nog een vervolg krijgt. Maar is de bal over Assara heen veel te ver. En onzorgvuldig geraakt door de Canadees. Ingooit Twente halverwege de eigen helft Leugers. Gegeven aan Brahma. De klok inmiddels op 42 minuten. Chatli weggestuurd met een diepe bal. Maar ook deze is te hard. Zodat uh, de Belg voor de zoveelste keer eigenlijk niet met de bal kan komen. Nog niet echt in de wedstrijd zit. Zoals het eigenlijk voor de voorwaarden van Twente geldt. Vorm nog niets te doen gehad in de eerste helft. 1-0 voor Utrecht. Utrecht Twente na 42,5 minuut. Top 12. Tafeltennis in Luik, Jouw tegen Pavlovic. Mark Brasser. Eerste game inmiddels gespeeld. 11-8 in het voordeel van Li Zhao. Die een, ja, een heel goede start had. Op een 7-0 voorsprong kwam. Ze kreeg bij 10-6-4 game points. Pavlovic kwam nog wel terug tot 10-8. Maar Zhao won die game uiteindelijk met 11-8. Ja, Zhao die, die, die, goed, die goed speelt. echt Goed blokt. Ze speelt tegen een verdedigster. Tegen Pavlovic. Pavlovic kiest af en toe de aanval. Vooral met de backhand. Ja, en dan is de verdediging van Zhao goed verzorgd. Zhao moet natuurlijk wel zorgen dat ze die Pavlovic niet te veel laat aanvallen. De tweede game gaat veel meer gelijk op. Zhao stond... 5-3 achter, kwam op een 7-5 voorsprong. Inmiddels is het 7-6. Een, een spannende tweede game, dus eerste game 11-8 in het voordeel van Li We gaan eens even naar Andy Houtkamp bij de wedstrijd tussen Herakles en Roda. Vier minuutjes nog, 0-0 de stand. En een vrije trap voor Herakles. Uh, halverwege de helft van Rode SC. Weinovic, die mooie dingen laat zien. Want die kan wel voetballen. Uh, Marco Weinovic, XAZ, die uh, heeft het uh, genomen. Balbezit uh, nog altijd voor uh, Herakles met Everton. Everton, uh, bal breed naar Overtoom. Overtoom uh, schiet de bal naar de rechterkant. Een heel zwak. Kan met moeite door Douglas worden binnengehouden. Speelt hem naar Breukers. Het is een beter uh, Herakles, maar de mogelijkheden... Worden niet verzilverd vooralsnog als de bal bij Overtoom komt. Speelt hem even terug naar Douglas. Douglas aan de rechterkant. Bal terug naar Breukers. En dan is het breiwerk bijna klaar. Of gaat er nog een steekje komen? Ja, want hij gaat nu naar voren. Maar dan komt de bal bij Proesch, Matthäus Proes. de keeper van Rodia, terecht. Die hem snel meegeeft aan de rechterkant van het veld voor uh, Roda en voor Soetsuwien. Uh, Soetsuwien uh, wordt dan weer even vastgehouden. door Everton. Veel kleine en iets grotere overtredingjes. Het is geen goede wedstrijd, het blijft spannend. Want het staat 0-0 en een doelpunt bij Frank Wielaert. Het is 3-0 in de Euroborg. en De aanval leek afgeslagen toen de voorzet kwam van Enevoltsen vanaf de rechterkant. Tadic moest erachteraan, die speelt Pereira uit. Goede kapbeweging, aardige voorzet ook. En Matafs op zijn Matafs bij de eerste paal. Eigenlijk een onmogelijke bal. Hij springt. bal komt op kniehoogte. Tilt zijn benen een beetje op. Plaatst de binnenkant van de voet tegen de bal. En die bal glijdt zo over de doellijn van de Hulst. Kansloos. Een typische Matafs goal. Alweer zijn dertiende van dit seizoen. Zo de topscorers van Groningen houden flink. in de eerste helft tegen Willem 2. Het is al 3-0 en we zijn bijna toe aan de pauze. En Groningen meldt zich natuurlijk ook weer in de kop van de eredivisie. Zeker als de stand bij Utrecht Twente zo blijft. Maar stichelen. Want Utrecht staat met 1-0 voor de goal van de kogel. Twente valt aan. Rosales weg aan de rechterkant van het veld. Van hem wordt een voorzet verwacht. Met Nezu voor zijn neus. De bal komt ook wel voor het doel, maar te laag. De Jong probeert hem te controleren. De bal wordt weggekopt door Strootman. Die erbij gaat liggen. Assare doet dan de rest. Weer opgekrabbeld nadat hij zo even buiten de lijnen stond, Assare, met een blessure. En Twente komt weer, Chatli hakje naar Janko, schiet uit de moeilijke hoek in de handen van vorm. Voor de tweede keer dat het daar echt gevaarlijk wordt. De eerste keer was twee minuten terug bij een indraaiende hoekschop van Theo Jansen. Toen was de situatie nijpend en dreigend, want uh, het was zo'n bal die eigenlijk in de doelmond bleef hangen. En dan hoopte Twente dat er eentje tegenaan zou lopen de goede kant op, maar dat gebeurde niet. Utrecht kon daar ten oude nood. De bal de goede kant op drukken. Douglas met een ongelukkige terugspitbal nu op Michailov met een stuiterin. Assare loopt door. Michailov blijft koel. Cool. De bal aan de voeten op het middenveld van Lansaat, Die dan veel tijd nodig heeft om te kijken wat hij met de bal wil. Uiteindelijk kiest voor Brahma. Brahma, Janshalf, wegen de Utrechtse helft alweer. Twente heeft na de 1-0 van de kogel wel het heft in handen genomen. En is wel op de helft van Utrecht gekomen. Veel en vaak en met veel mensen. Ook nu leugers mee die een voorzet wil geven. De bal niet raakt. Volgens mij wel het hoofd van Forstermans. En Van Hulten zegt, laten we het er maar op houden dat hij de bal wel raakte. En dat er gewoon een doeltrap komt voor vorm. Dan ben ik van alle problemen af. En is dus iedereen tevreden. Forstemans laat nog een keer aan Van Hulten zien dat hij toch echt geraakt is. Oh nee, hij geeft wel een vrij schop nu de scheidsrechter die vorm dan gaat nemen. Buiten zijn eigen doelgebied. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Er is nog een halve minuut over van die extra tijd. En Utrecht met vier mensen op de helft van Twente om te kijken of daar die doeltrap van vorm kan worden opgevangen. Dat lukt niet. Rosales met het hoofd, Lansaat met de hak... Terug naar Rosales, die wordt gehinderd door Mertens, maar die loopt de verkeerde kant op. Dan toch Rosales, die eigenlijk nu door moet aan de rechterkant. Maar wat lijkt te twijfelen, Lenski tegenkomt onderweg. Dan de bal breed geeft aan Brahma, die hem in alle rust en vrijheid mag aannemen. Terug naar Rosales, dat ziet er heel behoorlijk uit. Die kapt dan ook nog zijn tegenstander voorbij in het strafschopgebied. Neesu, zodat Utrecht uiteindelijk één station verder een nieuwe hoekschop moet toestaan aan FC Twente in de slotseconde van de eerste helft. Nog altijd 1-0 voor Utrecht door de goal van de Kogel. En Jansen weer met zo'n gevaarlijke indraaiende in bal. Dat mogen we tenminste aannemen vanaf de rechterkant. Ruiz nog altijd aan het warm lopen. Kijk toe hoe dit gaat aflopen. En dat doen we eigenlijk allemaal. Al komt daar is vorm! En die heeft hem te pakken. En als Douglas een centimeter eerder vertrekt, dan zit hij er met zijn hoofd nog tussen. Maar dat deed hij niet. En zo redt vorm, als je dat zo mag zeggen. Utrecht in de slotseconde van het eerste bedrijf. Utrecht en Twente gaan rusten. En Utrecht staat voor met 1-0. In de Euroborg is er inmiddels ook rust. FC Groningen wil om 2 staat op 3-0. Is dat al rust bij Heracles Roda, Andy? Nee, nog niet. En Willem Jansen, eh, zoals bekend na dit seizoen uitgaan, komen voor, die gaat uitkomen voor FC Twente, heeft een eh, van pijn verwrongen gezicht, want hij heeft pijn aan eh, het scheenbeen. Daar is hij eh, geraakt en Hinke pinkt nu naar de achterlijn. Nou, niet eens naar de achterlijn, hij blijft er nog even in. Hij heeft geen verzorging eh, nodig, maar heeft wel veel pijn. Maar het is een eh, bikkel. Willem Jansen moet wel zien dat er een hoekschop is voor Heracles bij 0-0 stand. In de slotte minuut, één eh, minuut extra tijd van de eerste helft. Daar komt voor doel, mooie bal, maar wegboxt euh, door Proes En dan euh, moet euh, Jonker wat doen. Hoeft dat niet meer, want er wordt gefloten door Ed Jansen. We gaan rusten bij een 0-0 stand. Herakles, de iets betere ploeg, heeft wat mogelijkheden en kansen gehad. Maar niet benut. Rode EC, idem dito. Dus 0-0, Herakles. 0-0 dus in Almelo. 3-0 leidt Groningen thuis tegen Willem II. En Utrecht leidt door een doelpunt van Jongeling de Kogel thuis met 1-0 tegen Twente. We gaan eerst nog eens even kijken bij het tafeltennis Mark Brasser, eerste zet. Wat voor jou? Ja. Hoe is het in de tweede? Ja, het is hier geen rust nog, Tom. Het is nou misschien wat rust in het hoofd van Li Jiao Want die heeft de tweede game ook gewonnen met 11-7. staat dus op een comfortabele 2-0 voorsprong game. Ze leidt in de derde game met 5-3. Ja, het, is, het is heel erg goed wat, wat Li Jiao laat zien. Ze valt goed aan, speelt haar eigen spelletje. Ja, ze kan dat, dat, dat verdedigende spel van, van Pavlovic kan ze goed aan. Ze scoort heel veel met de voorrends, smashes. En de verdediging, ik zei dat eerder al, is ook heel goed verzorgd. Als die Pavlovic dan een keer aanvalt, is de reacties van Jiao van zijn fantastische blok. Heel goed die, die, die smashes van Pavlovic af. Ja, en daardoor staat ze nu in de derde game op een 7-3 voorsprong. Het ziet er heel goed uit met Li Zhao. Die dus leidt met 2-0 in games. En 7-3 voor staat in de derde game. Het is elf minuten voor half vier, tijd voor de volksopstand in Egypte een update. En daarvoor is aangeschoven Bert van Sloten van de nieuwsredactie. Ja, het is vandaag uh, een dag van praten in Egypte. Er wordt gewerkt namelijk aan een politieke oplossing uh, van de crisis. Er is een comité dat gaat onderzoeken welke politieke hervormingen er precies nodig zijn. Maar voor de demonstranten op het Tahrirplein in Cairo is dat vooralsnog geen aanleiding om naar huis toe te gaan. Vandaag is er trouwens tussen het demonstreren door ook gebeden. We are trying to tell the whole world that Egypt is one people, it's no... Uh, Christians and Muslims. We are all united against this dictator to get rid of him. Muslims and the Christians, we are just one. Het is het geluid van het gebed door zowel moslims als christenen. Er wordt gezegd één volk. We zijn verenigd tegen de dictatuur. Moslims en christenen hand in hand. Op het plein is nog steeds wereldomroepcorrespondent Hans-Jaap Melissen daar in Cairo. Hans-Jaap, dat was eerder vandaag. Uh, wat gebeurt er op dit moment? Nou, er staan nog steeds uh, duizenden mensen. Het is iets drukker geworden vanmiddag... Um, dan, dan, dan de afgelopen ochtend. Maar inmiddels ben ik even van de plek weggegaan om een rondje door de stad te rijden. Uh, om te kijken hoe ver mijn bewegingsvrijheid is. En vooral ook om te zien hoe de stad weer tot leven komt. Banken zijn even weer open gegaan. Het was maar voor een paar uur. Heel veel winkels zijn open. En heel veel ja, burgers kijken ook gewoon naar ook de schade van de afgelopen weken. Want ik ben nu in een wijk waar een grote shoppingmall, waar vooral buitenlanders uh, winkelden is afgebrand. Er staat een paar... Voor de, voor de deur nu. Maar er valt niet veel meer te redden. En, en dus, dus je ziet eigenlijk weer... buiten het plein waar die demonstranten toch gewoon blijven... dat het normale leven langzamerhand zijn gang weer vindt. Ja, dat is het normale leven. Dat komt dus langzaam maar zeker weer op gang. Maar dan uh, ja, de, de situatie zelf waarvoor de mensen op dat plein zijn. Er wordt ontzettend veel gesproken... maar dat gebeurt allemaal achter de schermen. Het gebeurt achter de schermen... maar het is wel zo dat er af en toe uh, politieke figuren... op dat plein verschijnen... Om... Met het leger dat daar staat te praten, maar ook met uh, demonstranten. En ik heb al eerder met politieke figuren gesproken, bijvoorbeeld van de moslimbroederschap. Die zijn ook nu in gesprek met uh, de vicepresident, hè, de tijdelijke regering. Of dat, ik dan, maar dat is de nieuwe regering aangesteld uh, door Mubarak. En ja, die zeggen dat ze nog steeds het onmiddellijke vertrek van uh, Mubarak eisen. Maar ja, ze zeiden gisteren ook al tegen mij, dat zijn natuurlijk bewegingen binnen zo'n uh, uh, broederschap dat ze uiteindelijk misschien ook wel kunnen leven... met een symbolisch presidentschap van uh, Mubarak... waarbij hij al zijn taken en bevoegdheden overdraagt aan... of de vicepresident of een, uh, een transitiecomité. Maar dat zijn natuurlijk bewegingen. Je kunt het vergelijken met uh, GroenLinks en Kunduz. Er zijn sommige mensen die willen verder gaan dan anderen... en daar moet men zien te komen. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk ook meer zaken dan alleen Mubarak. Er wordt toch ook gesproken over het opschorten van de avondklok... het vrijlaten van politieke gevangenen... Uh, en het herzienen van de, van de grondwet. Ja, het zijn allemaal uh, ingewikkelde stappen, kun je ook wel zeggen. Zeker als het gaat om de grondwet. En, er worden hier bij paar mensen heel erg opgewonden. Een man met een staaf tikt op het hoofd van een mevrouw. Maar, het ziet er een beetje uit als een echte ruzie, maar dat gaat dus ook blijkbaar door. Nee, kijk, de, de, al die dingen waarom mensen de straat op zijn gegaan... Um, dat, ...dat is een complex verhaal. En daarin worden nu eerste stappen gezet... En um, daarin... Volgens mij komen die twee uh, er, twee er echt, niet uit, hoor. Dat zeg je net of volgens me... mij ook niet. Ik zit even te kijken van of het bij deze mevrouw en die meneer alleen blijft... of dat het weer een iets groter rilletje in deze buurt wordt. Tot nu toe niet. Maar um, nee, dus, dus, dus, er zijn demonstranten. En sommigen die zeggen ze dus inderdaad van... Ja, oké, okay, wij vinden het goed dat die uh, Mubarak aanblijft... als dan maar al die hervormingen tegelijkertijd worden doorgezet. Dus is inderdaad het veranderen van de grondwet... Ja, wat doen we met het parlement bijvoorbeeld, waar alleen maar eigenlijk uh, Mubarak-vertrouwen in zit. van Mubarak-partij. Sommige mensen vinden dat die hele partij moet worden uh, afgeschaft. En, en dus er zijn heel veel van die stappen waarbij Mubarak uh, ja, steeds weer een pion offert. Hè? Uh, gisteren al zijn zoon en andere hoogpraktijkgader uh, ontslag slag laten nemen. En, en dat zijn allemaal van die zetten waar wij ook weer sommige demonstranten zeggen van... ja, we moeten uitkijken dat we niet een beetje aan het lijntje worden gehouden. Ja, goed. In... Ja Ik wou zeggen, dat is de analyse van de demonstranten. Die gaan in ieder geval door. Ik begrijp dat het laatste nieuws is dat we wachten ook op wellicht een soort verklaring. Misschien persconferentie van de moslimbroeders die op dit moment wel in gesprek zijn met de vicepresident. Ja, en dat is best opmerkelijk, hè, voor een... Uh... Voor een club die uh, eigenlijk verbonden is, maar wel een uh, aantal jaren geleden mee mocht doen aan de verkiezingen. Als het dan maar niet moslimbroederschap heette, maar dan gingen ze als onafhankelijke. Uh, en wonnen iets van 20% van uh, de stemmen. Maar bij de laatste verkiezingen in november, ja, toen was er uh, eigenlijk nog alleen maar NDP, hè, de partij van Mubarak over. Dus er wordt uh, gesproken met die club uh, die, die gematigder is, denk ik, dan altijd in het beste is beschreven. En ook uh, afgeschilderd door Mubarak. Maar we wachten op dat soort verklaringen. Maar je ziet dus dat er een beweging is in dit uh, front van, van uh, oppositiegroeperingen. En dat is ook wel nodig. Want als je kijkt naar het plein, hè, nou, je kunt daar eeuwig demonstreren. Maar het effect gaat natuurlijk verloren. Het is een soort voetbalwedstrijd, om maar eventjes een beetje in het luisterpubliek van vandaag te denken. Een de voetbalwedstrijd in een hele lange verlenging. Die eigenlijk wacht op een soort sudden death. Maar die is afgeschaft. En, en de winnende partij wacht eigenlijk tot de verliezende partijen zegt van oké, okay, nou is het genoeg geweest. En dat kan lang duren, hè, wat Mubarak betreft, tot september. Het beeld is duidelijk, dankjewel Hans Jaap. Hans Jaap, Meles van de Wereldomroep was dat. Tot zover eigenlijk ja, de laatste situatie die vooral achter de schermen plaatsvindt uh, vanuit Egypte. jongens. Dankjewel, Bert. En als de ontwikkelingen de aanleiding toegeven... dan, dan horen we jullie ons. ongetwijfeld weer uh, buiten de nieuwsblokken. Ieder half uur op deze zender ook uh, weer extra bij ons uh, langskomen. Dankjewel voor dit moment. Wij gaan even naar het uh, tafeltennis. De, de actualiteit uh, van hier pikken we weer op. Lidjou Pavlovic, ik heb 11:8, 11, 7 staan. Uh, rekenkundig wordt het dan 11:6 in de derde. Klopt dat? Uh, maar... Ja. Heel goed, Tom. Je hebt uh, goed opgelet vroeger op school. Ja, het gaat ontzettend hard. Ja, Jauw speelt gewoon een uh, gewonnen wedstrijd. Het is, het is indrukwekkend, bijna foutloos. Wat de Nederlandse laat zien. Staat in de vierde game op een 9-0 voorsprong. Het wordt nu net 9-1. Ja, het publiek die uh, applaudisseert omhoor, Het was een fouten van Jauw. Ja, Die zien eigenlijk geen, uh, geen finale. Pavlovic, terwijl Jauw op 10-1 komt. En een balletje nog even met een hakje wegtikt. Ze komt op 10-1, Ja, en Ze nee, nee, is, is gewoon de, de sterkste dit weekend. Ze is echt in het toernooi gegroeid. En laat in deze finale van uh, Victoria, Pavlovic. Of iets. Echt helemaal geen spaanheel. Eerste matchpoint missen dat wel. Maar Li Zhao, ja, de, de, de titel kan er natuurlijk niet meer ontgaan, een, uh, ontgaan als, je, als je zo ver voorstaat. Ze maakte voor de wedstrijd al een, ja, een heel ontspannen indruk. Speelde lang in met bondscoach Chen Zibin. Veel, veel lachen, veel grapjes over en weer. Dat, uh, ja, dat tekende toch wel dat ze heel ontspannen naar deze finale heeft toegewerkt. En ze pakt nu het beslissende punt. En weer is er die brede grijns op het gezicht bij Li Zhao. Ze na het record van de Hongaarse Beatrix Kizahazi. Die begin jaren 70 de Europese top 12 voor de vrouw vier keer wist te winnen. Na Arezzo in 2007, Frankfurt in 2008, Düsseldorf in 2010... pakte Li Jiao in Luik in 2011. Aan het begin van het Chinese nieuwjaar, wat is dat Chinese nieuwjaar... mooi voor haar begonnen, haar vierde Europese top 12-titel. Eenzijdige finale dagen, eenzijdige vrouwenfinale finales juist bij het NK badminton. Hoe gaat het met de mannenfinale daar, Theo Plasjaar? Nou, de kogel die heeft gescoord bij het voetbal, heb ik begrepen. Dus scoort Pang hier bij het badminton. Want de eerste game heeft hij gewonnen tegen Paleyama. Het was een prachtige gelijkopgaande game met lange rallies. Krachttevredende rallies waarbij beide spelers de volledige baan gebruiken. Dus het is een conditieslag geworden die uiteindelijk door Pang is gewonnen. 18-20 kreeg hij voor de eerste keer een gamepoint. Dat werd nog weggewerkt door Paleyama. Maar met 2022 uiteindelijk was de winst voor Pang die dus op weg lijkt naar prolongatie van zijn kampioenschap. Want in de tweede game nam hij al snel een voorsprong van 1-6, maar inmiddels is dat wat teruggebracht door Palliama die vecht voor wat hij waard is. Vijf jaar ouder dan, drie jaar ouder moet ik zeggen dan Pang, maar hij kijkt nog wel aan tegen een achterstand nu inmiddels 7-8 in het voordeel van Pang. Terwijl ik ook nog even kan melden dat het gemengd dubbel gewonnen is door het koppel Ruud Bos, Lotte Jonathans... die de, de titelhouders Barning en Corobux hebben onttroond. Bos Jonathans die serieus werk willen maken... om zich te gaan kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar. De weg is nog heel lang, maar ze willen een poging doen. Net als deze twee spelers, Pang en Palayama, waarbij Pang de beste papieren heeft. Maar vanmiddag tegen Pang heeft hij het, heeft hij het moeilijk gaan we naar de halve één voetbalwedstrijd van vandaag. Winst voor Excelsior gisteren. Dus ineens heel veel druk ook voor Vitesse en Feyenoord... die uiteindelijk onderling de punten deelden. 0-0 was het bij de rust. 1-1 eindigde het. Castanjos zette Vitesse op voorsprong. Onnodige overtreding van Svets uh, luidde een strafschop in voor Vitesse. En Aysat benutte die 1-1. Bemoedigend spel vorige week bij Twente. Toen, bij, voor Feyenoord, toen ze in de slotfase bij Twente onderuit gingen... misschien had Feyenoord wel op meer gehoopt vandaag dan een puntje tegen Vitesse. Jan Roes gaat erover in gesprek met de trainer van Feyenoord, Mario Been. Nou ja goed, in deze situatie waarin we zitten is elke punt die je haalt is natuurlijk een punt. Eh, maar nogmaals als je naar de wedstrijd gaat kijken, ja, denk ik dat we ons tekort doen op basis van, eh, we kwamen eindelijk met 1-0 voor. Ik moet zeggen dat Vitesse in de eerste helft de beste kans heeft gehad uit een fout van ons, want daar wachten ze echt op. Ze lieten ons de bal en dat deden we uitstekend. We hebben wat dat betreft vrij goed van achteruit gespeeld, zonder al te veel te creëren in de eerste helft. Nou, dat, dat resulteerde in, wat ik al zei, de kans van Babagida. En, uh, en de tweede helft uh, zag je dat wij weer de beste kans kregen met Wijnaldum. Ja, die moet erin. Maar dan kom je toch op 1-0 voor. Een uitstekende goal van, uh, van Luc. Ja, en dan denk je, nou, nu gaan we voetballen. Hun moet iets gaan forceren. Ja, en dan maak je eigenlijk een uh, ja, cruciale fout op de achterlijn... om daar een overtreding te maken bij Verginkel, wat die absoluut niks meer met de bal kan doen. Hoe kwaad was je daarover, op zwets? Ja, ik ben, uh, natuurlijk ben je dan kwaad, dat lijkt me duidelijk. Kijk, het blijven mensen en ze moeten keuzes maken. Maar je moet weten, als je in de 16 zoiets doms doet... ja, dat kost je ook de wedstrijd. En ik vond ook dat je daarmee het, het spel uit handen gaf. Staat jij nog om te knijpen dat het weer mis zou gaan in de slotfase? Want eigenlijk was het, op het moment dat je Kastanjes eruit haalt en Van Haren brengt... wellicht op het moment voor jou ook dat je iets had van tevreden met een gelijk spel? Nou, ik haalde allereerst Luc eruit, omdat hij op basis van het feit... dat hij heel de week al niet getraind had. En ik vond dat hij een, enorm veel werk had verricht. En ik bracht Ricky hier in, inderdaad met, met de hoop op, op vrije trappen. Wat Rick uitstekend kan. En een stukje balans. En dan dacht ik inderdaad, ja, laten we dan dat punt maar, maar pakken. Want nogmaals, in de situatie waarin we zitten... is dus elk punt is er eentje. Maar het hadden er ook, ook drie kunnen zijn vandaag. Je bracht Ver, eindelijk weer terug in het elfde. Hoe belangrijk is dat? Nou, het is met name heel belangrijk voor hem. Hè? Marcel Mevens gaf aan van, joh, train ik hooguit een uurtje, denk ik... En die zei dat al in de Rus, ik kan nog misschien 15, 20 minuten door. Dus toen bracht ik Leroy. Wat je daaraan zag is dat, uh, in ieder geval dat hij nergens last van heeft gehad... en bepaalde duels heeft kunnen winnen. Maar wat je ook zag is dat hij natuurlijk nog wel wat tempo tekort komt om in dit soort wedstrijden in te vallen. Meeuwers debuteerde. wat vond je van hem? Ja, goed. Ik moet zeggen, Marcel heeft met name in het verdelen van het spel... het neerzetten van de ploeg heeft hij enorm veel waarde. Rio, uh, Miacci, geweldig gespeeld. Uh, aanvallend opzicht, constant dreiging. En aardige speler is dat, heb ik van genoten. Ja, ik ook. Ik vond dat hij het uh, uitstekend deed. En ook in de omschakeling heeft hij zijn werk gedaan. Dus al met al was dat ook goed. Ik vond dat Seurin meer moest brengen. Nou, zijn enige excuus is nog dat hij uh, op dit moment... Larsen, de nieuwe spits. Larsen, uh, te weinig wedstrijdritme uh, ge uh, en getraind heeft. Dus daar moeten we keihard aan werken. Maar hier kan je weer mee verder. Het is een punt. En nogmaals, uh, je hebt er liever drie, want dan schiet, je, het schiet het wat beter op. Radio 1. Het NOS-journaal. Net half vier geweest, Lieselop Thomsen.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 Voor het eerst was de moslimbroederschap betrokken bij het overleg met de regering. Die beweging was het overleg ingegaan met de eis dat Mubarak meteen zou aftreden, maar de regering heeft verklaard dat hij voorlopig aanblijft. Afgesproken is dat er een commissie komt die veranderingen in de grondwet voorstelt. De commissie moet in de eerste week van maart verslag uitbrengen.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 En door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth zijn zeker 35 huizen verloren gegaan. Zes helikopters en meer dan 150 brandweermannen proberen te voorkomen dat nog meer huizen, boerderijen en wijngaarden in de as worden gelegd. En dat is nieuws op dit moment. Alle vier geweest, zoals u net hoorde. We gaan weer verder met het voetbal van deze middag. Herakles, Roda, JC. Ja, hadden die veel of weinig te bepraten in de kleedkamer en niet bij 0-0? Nou, ik denk weinig, Tom, want het was de laatste wedstrijd die eindigde bij rust. En de eerste wedstrijd die begint na rust. Dus een klein kopje thee kon er waarschijnlijk vanaf 0-0 de stand. Een flinke sliding van K... Uh, op uh, Breukers uh, is een uh, correcte sliding. De bal gaat over de zijlijn. En uh, dan moet Breukers gaan gooien. Moet dat op de juiste plek doen. Halverwege de helft van Rode IC. Uh, geen wijzigingen in de tweede helft. Geen Delorge. Die hebben we uh, helemaal niet gezien omdat hij geblesseerd is geraakt. Nu komt de bal voor het doel. En moet uh, Everton erachteraan rennen om de bal binnen te houden. Dat doet hij. Legt hem even terug op uh, Flederis. Flederis moet met de voorzet komen. Komt ook. En daar komt die keeper. Uitstekende keeper is dat hoor. Die uh, tweede man van de Rode EC. Ook een Pol. Net als Titon. Titon geblesseerd. Maar Proes in het doel heeft Roda overend gehouden in de eerste helft. En dus staat het omdat er nog niet gescoord is door beide ploegen... Herakles Roda, je raadt het al 0-0. FC Utrecht, FC Twente in nieuw Galgewaard, tweede helft met de verlosser Bas Tichler. Ja, Brian Ruiz binnen de lijnen. Dat uh, was geen verrassing meer, want die begon al gaandeweg de eerste helft met warmlopen. Wat wel een verrassing voor mij is dat Janko op, uh, in de kleedkamer is gebleven. We hadden eigenlijk landzaad verwacht, maar uh, Janko dus niet meer in het elftal. Dat betekent Luc de Jong vanaf de rechterkant naar de spits. De opengevallen plaats voor Ruiz. Het werd een vrij schot met Brama, Meteen zoeken naar Luc de Jong. ...wordt afgetroefd door Strootman... ...die op de rand van zijn eigen strafspelgebied de bal wegkopt. Die komt parkerende in de post terug. Ruiz, mooie beweging, meteen in de aanname de bal langs Neesu. Maar daar is ook Schut nog, die de bal kan wegtrappen. Twente zal moeten met de 1-0 achterstand. De voorsprong voor Utrecht door de goal van de Kogel. Prachtig en hard vooral in de hoek geschoten na 37 minuten. Terwijl Neesu nu bijna vliegend een bal wegkopt in de richting van de Kogel. Die wordt door Wisselhof weggetrapt. Daar laat de Kogel wel even zijn been staan. En raakt Wisselhof geblesseerd... En grijpt naar de enkel. De kogel krijgt geel van Van Hulten. Het publiek is boos. Van Hulten is uh, gedecideerd. Terwijl de kogel nu nog maar eens zijn handen opsteekt En zegt, ja, wat doe ik daar nou eigenlijk? Nou ja, met een iets te gestrekt been dat duel aangaan. Waardoor je tegenstander daar daarentegen aantrapt. Nou valt het met Wisgerhoff allemaal wel mee. Want die is inmiddels in volle draf na het versieren van deze vrije schop. Op weg naar het strafstofgebied van Utrecht om daar de luchtmacht te assisteren. Daar is De Jong, daar is Chatley, daar is Douglas en daar is natuurlijk ook Brian Ruiz. En achter de bal staat Jansen. Die bal ligt bijna tegen de middenlijn aan. En dus is er behoorlijk wat afstand te overbruggen. Vijf spelers van Twente dus in dat vrassenopgebied. Jansen met een trap die wat laag blijft. En vallend wordt weggekopt door Neesu. Opgevangen dan door Rosales. Die kopt hem breed naar Leugers. Die hem opnieuw een boogje inbreekt. De Jong staat totaal vast. Een duel met Forstemans die heel handig het lichaam laat staan. De bal rolt het duo voorbij. En komt in de handen van Michel Vorm. Nauwelijks dus op de proef gesteld. De doelman van Utrecht in het eerste bedrijf. Dat zal normaal gesproken in de tweede helft toch echt anders worden. 47,5 minuten op de klok. Utrecht leidt 1-0. Groningen dan leek even af te haken vlak na de winter... maar haakt weer volledig aan, Frank Wieland. Ja, met dank aan de rest ook natuurlijk... omdat die allemaal punten laten liggen... en Groningen gewoon doet wat je mag verwachten tegen Willem II... bij rust 3-0, dus niks aan de hand na de pauze... Willem II, weer een debutant in de ploeg. Jelic is erin gekomen. De Sloveen, 24 jaar, aanvaller. Overgekomen van Maribor voor een halfjaartje om Willem II van die laatste plaats af te helpen. Maar dat gaat vandaag niet lukken. Want uh, Groningen is ook na de pauze van maar nog wat van te maken voor het publiek in de Euroborg. En dat lukte redelijk. Hoewel we weer een poging van Willem 2 hebben gezien. Via Hakola op een schot. En dat deed hij ook wel heel aardig. Maar Luciano kreeg daar goed twee vuisten tegenaan. En aan de linkerkant baalde Lasnik. Want die liep helemaal vrij. En had ook graag een schot gewaagd op uh, Luciano in die uh, situatie. Mogelijkheid nu voor Tadic. Goed weggedraaid bij zijn tegenstander. Achterlijntje halen. Dan moet hij de bal voorkrijgen. Schiet de bal tegen Pereira op. Dat doet Pereira uh, redelijk pijn. En hij moet ook een corner weggeven op die manier. Omdat die bal over de achterlijn gaat. En daar gaat Tadit zich ook mee bemoeien met uh, die corner. Dan krijg je natuurlijk het fenomeen Grankvist weer mee naar voren. Die uh, geloof ik al uh, vier goppels gemaakt heeft uh, dit seizoen. En uh, vandaag ook al eentje. Dus. Uh... Die weet wel wat hem, wat hem te doen staat. Daar gaat de, uh, de bal richting natuurlijk. Krankvist gaat over alles en iedereen heen. Daar is dan nog Enevolts om eventueel van afstand te schieten. Dat gaat alleen ook niet lukken. En dan is Jelic, nee dat is Hakkola voor het eerst. Hij draait goed weg bij zijn tegenstander. En we gaan naar Bas, naar Utrecht. De gelijkmaker zit erin na 49 minuten bij Utrecht Twente. En komt op naam van Nasser Chatli. Die zich dus woensdag mag melden voor het Belgische Nationale Elftal om te oefenen tegen Finland. Maar belangrijker zal hij vinden dat hij hier in de Galgenwaard de gelijkmaker achter zijn naam brengt. Het voorbereidende werk verloopt via de linkerkant waar het verdedigen van Utrecht zwaar te wensen overlaat. De bal uiteindelijk voor de goal komt. Chatli de bal denk ik tussen de benen van Michel Vorm doorschiet. Op aangeven van Luc de Jong die zijn waarde in de punt van de aanval daarmee onmiddellijk bewezen heeft. Maar Chatli tekent voor de gelijkmaker. Het Twentse publiek viert feest. En dat lijkt me logisch. 50 minuten, 1-1. En wat gebeurt er allemaal bij Frank Wilaard? Daar uh, speelt Groningen met een man minder. De aanvoerder Krankvist moet eraf. Maakt Hens op de doellijn uh, nadat daar is uh, ingeschoten. Uh, dat had eigenlijk een goal moeten zijn als Krankvist daar niet zijn arm tegenaan had gezet. Dus de logische reactie van Kevin Blom is rood. Bal op de stip en de mogelijkheid voor Willem 2 om 3-1 te maken. Lasnik achter de bal. En uh, die had het graag in eerste instantie ook al gedaan. Krankvist eraf, dus. Was in de eerste helft de held. door de bal in te koppen. En vervolgens ook gelijk zijn wenkbrauw open te halen. En uh, onder luid applaus kwam die weer terug. Grote pleister op zijn wenkbrauw. Ziet er altijd heel stoer uit. Voor als je dan vervolgens met rood van het veld af moet. Groningen met zijn tiener achterlaat. en een penalty tegen. Daar komt de aanloop. En Lasnik schiet die bal onberispelijk achter Luciano. En dat brengt Willem II weer een klein beetje terug in de wedstrijd. Met nog min, iets minder dan een helft te spelen is het nog maar 3-1 voor FC Groningen. Dat voor de pauze al flink huis hield. Maar nu even de kop erbij moet houden. En ervoor moet zorgen dat Willem II niet volledig op drift raakt. Na een kleine 10 minuten in de tweede helft staat het in de Jupiler League. Bij Sparta kan nog altijd 0-1. En bij volendam Den Bosch 1-0. We gaan we weer naar Andy Houtkamp. Herakles Andy, stel het maar. He, he. Ja, eindelijk ook een doelpunt. Want het is een prachtige van Willy Overtoon voor Herakles Almelo. Hij haalt uit van een, of twintig buiten, uh, uh, een meter of 20 meter of 4 buiten het stadsopgebied. En Willy Overtoom met rechts haalt uh, buitenkant voet prachtig uit. En keeper Matthias Proes die alles heeft tegengehouden tot nu toe, was hierop kansloos. En Heracles Almelo leidt met 1-0 tegen Rode Eerse. Palliama tegen Pang in Almere, Theo Plazaar. Het wordt een derde game, want Palliama wint de tweede game met 21-15 van Pang. Het ging gelijk op tot aan 11-9, de verplichte rust. Toen uh, liet uh, Pang zich behandelen aan een knieblessure, iets onder zijn knie op zijn scheenbeen. ...afgeplakt met pleisters en het lijkt alsof hij daar toch wat last van heeft. Want 15-14, dat was de voorsprong die Paliama op een gegeven moment nam. En hij serveerde de wedstrijd eigenlijk eenvoudig uit naar een 21-15 winst. Bewondering sowieso voor de vechtlust van Paliama, 23 e van de wereld ten opzichte van Pang... Die veel lager staat, 38ste, eigenlijk flink afgezakt is. Maar in deze partij vanmiddag is er weinig sprake van het krachtsverschil dat er op papier is. We krijgen dus een derde allesbeslissende game om het kampioenschap van Nederland. Wij gaan weer naar Utrecht, Twente. Twente, wat nooit in de war lijkt te raken, Bas? Nee, de afgelopen wedstrijden natuurlijk wel wat ervaring heeft opgedaan met een achterstand. Denk aan Groningen, 1-0 8 2-1 winst. Denk aan Feyenoord volgende, vorige week, 1-0 8 2-1 winst. Dus uh, er kan nog van alles gebeuren. We gaan trouwens weer eens kijken bij Frank Wielaard. Want wat gebeurt er allemaal in Groningen, Frank? Nou, we doen nog maar eens een rode kaart en uh, nog maar eens een penalty. Alleen dan nu voor Groningen. Rood voor Swinkels, Hens. Omdat hij een bal op de achterlijn tegenhoudt. Een voorzetje van Ene Volse, Die was verhulst al voorbij. En het, is, uh, nou ja, het lijkt me zelfs helemaal geen Hens. Hij krijgt de bal min of meer op zijn buikheup. En dan via zijn buikheup misschien tegen zijn hand aan. Dat waag ik een beetje te betwijfelen. Maar de aanvoerder van Willem II, hoe dan ook, moet eraf. En uh, baalt daarvan, gooit zijn aanvoerdersband weg. Is woest op uh, Blom, die hem direct een rode kaart geeft. En uh, daarmee dus uh, Groningen ook weer uh, een penalty uh, geeft. En er dus voor zorgt dat het 4-1 zou moeten worden. En 10 tegen 10. Daarmee de mogelijkheden voor Willem II weer tot het nulpunt bepaald. De krullenbol centraal uit de verdediging van Willem II loopt balend weg. En we krijgen dan nog net te zien dat die penalty van Matafs erin gaat. 4-0. En uh, 4-1 ja, is het dan natuurlijk omdat Matafs die bal er onberispelijk inschiet. Normaal moet Krankvist dat soort dingen doen. Maar die zit ook al met een rode kaart in de kleedkamer. Het is 10 tegen 10 en Groningen heeft de marge weer teruggebracht op 3. Het is 4-1 in de Euroborg tegen Willem II. Bas Stigler, had je een doelpunt? Nou, nou, nou, nou, nou. Het antwoord is nee. Want Utrecht denkt te scoren het lopje van Duplan over Michailov heen. Die nog terugrent naar zijn doel en de bal nog net voor de lijn eruit kan rammen. Daarbij geblesseerd raakt ook, wat nu in zijn strafschotgebied achterblijft met de handen omhoog. De grensrechter moet dat dan goed hebben beoordeeld. De scheidsrechter kan dat niet, want die staat daar te ver vooraf. Maar de aanval van Utrecht was even onverwacht als flitsend. En het lopje van Duplan over Michailov leek althans even doeltreffend. Maar een uh, snelle spurt van Michailov, zeg maar vanaf de penalty stip terug naar zijn eigen doel. Blijkt dan uiteindelijk voldoende om nog net een hand achter die bal te krijgen voordat hij in het doel verdween. Zo blijft het 1-1. In de gewaard en is er nu alle tijd voor de blessurebehandeling van Michailov. Maar wat was plan er dichtbij? En wat was hij eigenlijk makkelijk? Leugens de baas die de bal onhandig op zijn knie krijgt. een probeert terug te spelen, denk ik, naar de keeper. Maar uiteindelijk daar niet in slaagt. En nu moet de herhaling uitkomst bieden of die bal er wel of niet in zit. Nou, het is bijna niet te zien. Als ik al mijn geld dat ik bezit, nou is dat niet zoveel. erop zou moeten zitten, zou ik zeggen, hij zit er niet in. Maar de twijfel hoort wel aan mijn stem. Want ik zou graag een herhaling zien uit een wat betere hoek, zodat we het echt kunnen bepalen. Het is kantje boord of deze treffer terecht niet doorgaat voor FC Utrecht. Twente maalt er niet om, want uh, daar haalt men opgelucht adem. Het blijft 1-1 in de Galgenwaard bij Utrecht Twente en de blessurebehandeling dus van die of die nu weer overend krabbelt, hij kan dus normaal gesproken verder.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 Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Ja, In Sankt-Anton en de Mozerwiert hoor je een hele andere versie... van Sweet Caroline, het origineel van uh, Niel Duimer dat 69. Goed dat ze deze nog uh, bewaard ja, hadden. Is dus, ja. uh, Uit de tijd van eenmaal zullen wij de kampioen zijn, Bas Tiggeler. Maar dat is allemaal uitgekomen, Twente. En misschien wel tweemaal. Ja, ik ben wel blij dat ik dit plaatje dus, uh, als ik van mag geloven... over vier weken ook nog even hoor. Ja, wat, uh, maar een uh, nou ja, andere aandacht. versie, Bas. Andere ja, versie. dat begrijp ik. Ik zal er goed op letten, Tran. Ik laat het je nog wel even ja. weten. Utrecht-Twente, 1-1, uur gespeeld. Een uh, bal door Michailov dus van de lijn gehaald naar het lopje van Duplan. Vervolgens gebeurt er van alles met wat overtredingen over en weer. Leugens, Assaren, ruzie. Zo even gaat De Jong wat te hard door in het duel met Forstermans die nu geblesseerd langs de kant staat, maar wel weer terug gaat komen. En daarvoor kreeg De Jong geel. We hebben wat momenten gezien daaromheen die niet altijd even vriendelijk oogden. Kortom, het is echt een wedstrijd geworden waar Mertens voor Utrecht nu de bal heeft... En nu mee kan geven aan de linkerkant aan Lenski. Maar die verkeert zich wat op de bal. De verdediging van Twente met Ruiz notabene grijpt niet echt adequaat in. En dan kan de Utrecht aanval door met Nezu die een voorzet geeft. Weggekopt door Douglas. Opnieuw ingebracht door Assare Heel sterk in de lucht. De bal wil maar niet weg. En dan wordt hij toch door Douglas weggetrapt. En dan moet Schut. Die dan wel weer de assistentie van Forstermans heeft gekregen. Die weer terug binnen de lijnen komt de bal wegkoppelen. Dat doet hij wel. Maar die bal is prooi voor Twente. Halverwege de helft van Utrecht nu. Met Rosales aan de bal. Ruiz die hem even laat zakken. Of dat is natuurlijk de Jong. Kort 2 tweetje nu met Ruiz. Ruiz krijgt de bal terug. Nee. Die laat hem lopen voor Rosales. Dan komt de voorzet van de Venezolaan. Die bal is veel te ver. Komt met de tweede paal. Dan staat nog wel Leugers die hem slecht aanneemt. Teruglegt op Jansen. Op het punt van het strafroopgebied. Die is op zoek naar Ruiz, die vindt hij niet. Dan krijgt Jansen de bal terug. Maar schiet hij met het been waar hij eigenlijk alleen maar op staat. Dat is dus zijn rechter. En die bal, daar moet zelfs de grensrechter nog voor wegduiken. Belandt helemaal aan de overkant van het veld. Nog net over de achterlijn blijkbaar uiteindelijk, zodat vorm een doeltrap mag gaan nemen. Het wordt nog een heel leuk half uur, omdat het feller agressiever is geworden. Omdat er momenten zijn in deze wedstrijd, met name in de tweede helft, die ertoe doen. Momenten om over na te praten, zoals het uh, lopje van Duplan. Michailov staat er dus nog altijd, dat uh, had u inmiddels begrepen. Bosker heeft even warm gelopen, maar ging vrij snel weer zitten. En Michailov heeft nu de bal. Dik een uur onderweg. Utrecht-Twente, het wordt leuker en leuker, het is 1-1. Herakelijks lijpt met 1-0 tegen Roda, maar Andy, wat gebeurde er allemaal daar op het veld? Nou, flink uh, even uithalen over en weer. En dat terwijl er geen bal in de buurt was. Overigens een volkomen rode kaart voor van der Linde die hem niet kreeg die heel bewust hadoier het, het voetballen belette omdat er een blessure was van een van de spelers van Heracles hij kreeg tot zijn nou, opluchting denk ik een gele kaart verscheid. zat de Janssen maar dat was een rode kaart ook Jonker kreeg in het feestgedruis een gele kaart dus kunnen we weer gaan voetballen maar wordt het allemaal minder vriendelijk veel minder vriendelijk bij een 1-0 voorsprong voor Heracles Almelo dat nu in balbezit is aan de... Linkerkant, maar ik denk dat dit nog wel een paar gele kaartjes op gaat leveren. Want het wordt gemener en harder uh, met de seconde. Het wordt ook belangrijker met de seconde als er hier een mogelijkheid is voor Heracles. Als daar het schot is van Everton. Maar Everton schiet hem al hoog over het doel van keeper Proes. Het wordt leuker, het wordt spannender, het wordt gemener. Oftewel, het is een uh, echte voetbalwedstrijd aan het worden. 1-0. Heracles Almelo leidt nog altijd tegen Rode -RC. We gaan even naar het badminton. De mannenfinale wordt het drie keer Pang of tien keer Paliyama, Theo Blachard? Ja? Nou, voorlopig zou ik mijn geld maar op Pang zetten. Want die leidt inmiddels in die derde beslissende game met 14-7 tegen Dicky Paliyama. De pijp bij Dicky lijkt een beetje leeg te zijn in deze krachten vretende wedstrijd, want dat is het zeker met die lange rallies. En Pang profiteert daar goed van. Lijkt op dit moment geen last te hebben van die knieblessure En uh, neemt op dit moment een dikke voorsprong van 14-7. Pang die net als Palliama zich wil gaan kwalificeren voor die spelen een plaats bij de beste 16 is daarvoor nodig. Dus hij heeft nog een hele lange weg te gaan. Maar wil er serieus werk van maken. Inmiddels uh, gecoacht gaat hij worden qua conditie door Fred van Wankum En uh, gaat ook een technische coach aantrekken om zich op eigen kracht. Want hij traint niet op Papendal vanwege het conflict zo goed mogelijk voor te bereiden en die punten te scoren die nodig zijn om de kwalificatie voor Nederland binnen te halen. 15-7 is op dit moment de stand in het voordeel van Pang die nu moet toezien dat de Palliama weer tegenscoort. 8-15. De voorsprong lijkt me te groot voor Pang om die nog weg te geven en om zijn derde Nederlandse titel daarmee prijs te geven. FC Groningen, Willem II. Nog meer rode kaarten en penalties, Frank Willard? Nee, het is niet meer sinds de laatste twee in ieder geval. 64 minuten voetbal Groningen-Leidt. 4-1, de rode kaart voor Grankvies. Daar was niets op af te dingen. Hensbal op de doellijn overduidelijk en de penalty van Willem II was dan ook logisch en benut door Lasnik. Maar even later aan de andere kant was het een stuk discutabeler. Swinkels kreeg toen rood, maar hij kreeg de bal gewoon op zijn buik, heup ergens daar. Hij kreeg hem in ieder geval niet tegen zijn hand. En Swinkels en Blom hebben een geschiedenis als het gaat om rode kaarten die niet erin zijn. Want uh, eerder tegen VVV kreeg Swinkels ook rood. Weet u nog, hij kwam inglijden. Zijn hand zat achter zijn lichaam. Daar kwam de bal uiteindelijk tegenaan. Blom gaf hem rood. Swinkels werd vrijgesproken toen van die rode kaart. Maar uh, dat zal misschien, en uh, ik denk gezien de beelden... waarschijnlijk bij deze ook wel weer gaan gebeuren. Maar ja, Willem II staat wel met zijn tien tegen de tien van Groningen en 4-1 achter. Dus dan is het kwaad in feite al geschiet. Maar Blom is geen vriend van de Tilburgers in ieder geval. Dat zullen ze in Tilburg massaal denken. En uh... Een vrije trap. Maar weer gegeven sinds die rode kaart. Ook weer een aantal gele kaarten gegeven. Ook door Blom. Ook aan spelers van Willem II. Lasnik kreeg er eentje omdat hij te snel een vrije trap nam. Terwijl Blom nog niet gefloten had. Nou, voor dat soort dingen, net na een onterechte rode kaart, wordt het allemaal even lastig. En we gaan naar Andy, naar Almelo. Ja, dan moet hier ook maar een rode kaart komen. En die komt er ook twee keer geel voor Breukers. Volkomen terecht. Wat een domme overtreding op de helft van rode EC. Haalt hij door zoals hij al een paar keer heeft gedaan. Had al een gele kaart staan. krijgt zijn tweede. En dus rood voor Tim Breukers van Heracles Almelo. Heracles, eh, eh, publiek trouwens is er niet helemaal mee eens. Maar dat terzijde, dat kun je horen op de achtergrond. Maar het was een volkomen terecht de tweede gele kaart voor Breukers. Heracles staat met 1-0 voor. Maar zal de resterende tijd, en die is nog 24 minuten. ...met 10 man verder moeten tegen de 11 van Rode Eerste. Gaan we naar Utrecht. Twente, Bas. Utrecht, dat kost altijd veel kracht, het spel. Kunnen ze het volhouden, denk je? Ja, ze hebben de Wouwen wel weer opgestroopt in de laatste minuten... ...maar het kost inderdaad veel kracht. Ik vraag me af of ze dat uh, de hele wedstrijd kunnen doen. Het is 1-1, 25 minuten nog te gaan. De goals van de kogel voor is Chadli daarna. Twente aan de bal, via Ruiz. En aan de linkerkant, landzaad gevonden. Ook Chatli is mee... Chadli krijgt nu de bal voor het doel. Ja, wie staat daar? Janssen en Ruiz komt aan. Nu Ruiz bijna met het hoofd nog bij de bal, omdat Neesu zich daar wat op lijkt te verkijken. Dat de Costa Ricaan plotseling nog op zijn uit zijn rug opduikt. Nou, daar kun je vergif op innemen dat hij dat doet. Maar vorm is zeer attent en kan de bal uit de lucht plukken en trappen ook. In de richting van Dupland. Die zeilt onder de bal door. Dat doet Douglas merkwaardigerwijs ook. Dan komt hij voor de voeten van Leugers. En ligt hij weer op de Utrechtse helft waar Jansen doorkopt. De jong de lucht in gaat. De bal niet raakt. Maar die komt met een gelukje voor de voeten van Ruiz. Recht voor het doel nu. Metro 35. geeft de bal mee aan Landsaat. Ook Rosales als rechtervleugelverdediger komt weer. Zelfs Wisserof komt nu mee. Zo zijn er smaken genoeg om uit te kiezen. Wisserof op avontuur. Dat hebben we in de eerste helft ook een keer gezien. Dat ziet er altijd erg onhandig uit. Nu doet hij het enige wat hij moet doen. Namelijk in duel met Mertens die dan even moet verdedigen. De bal via Mertens over de zijlijn spelen. Zodat Twente een ingooi mag nemen halverwege de Utrechtse helft. Rosales kan een end gooien. Wenkt nu ook naar Ruiz en zegt loop maar weg. En de bal komt richting het strafgebied. Nee, toch niet. Want Ruiz draait zich om. En krijgt de bal in de voeten. Terug naar Rosales. Zijn voorzet komt. Zijn voorzet komt. En wordt weggewerkt door Duplan opgevangen door Landzaad. Die moet schieten maar met links. En dan komt de bal op de voeten van Wisserof. Die gaat schieten met rechts en schiet anderhalve meter naast. Dat was een hele beste mogelijkheid voor Twente. Die eigenlijk niet meer verwacht was na die voorzet die toch door Utrecht werd weggewerkt. En als Landsaat dan moet schieten met zijn verkeerde been. Komt die bal met een gelukje nog voor de voeten van Wisserof. Maar hij dus naast. Groningen dan maar weer. Frank Wielaert met de zoveelste goal. Dan wel rode kaart. Kies nu maar. Ik kies een rode kaart, want dat is wat er aan de hand is. Pressel, hij kreeg zijn eerste gele kaart voor een, nou, niet zo'n hele zware overtreding... maar het was wel een gele kaart waard. En de tweede is een duidelijke gele kaart. Dus deze rode kaart, daar valt niet zo gek van op af te dingen. Bij zijn debuut voor Willem II... Uh, gaat hij er dus af. Hij maakt de 90 minuten niet vol. Hij komt niet verder dan 68 minuten. En uh, dus Willem II met zijn negene nog maar. Tegen de 10 van FC Groningen. En er zijn ook al 5 goals gevallen. En drie rode kaarten. En nog een heel zwikje gele. Kortom, er gebeurt van alles in de Euroborg. Maar Groningen gaat die wedstrijd winnen. Zoveel is zeker. Op dit moment is het hier 4-1. Op weg naar het matchpoint bij de mannenfinale in Almere. Theo Pazaar. Ja, maar die uh, oude Dicke Paliama die vecht voor wat hij waard is. En uh, geeft, een, uh, geeft zich nog niet gewonnen. Terwijl de stand nu is uh, teruggebracht tot 16-19. Nog wel in het voordeel van uh, Pang die in de voorsprong van 16 9 heeft gehad. En toch moet toezien hoe uh, Paliama sluw als hij is uh, weer terug te komen in de wedstrijd. En nu bij 16-19 weet dat hij geen fouten meer mag maken. Want in het rallypoint systeem is elke fout een uh, punt voor de tegenstander. Hij serveert nu kort en probeert uh, Pang naar de achterkant uh, te Drijven. En Pang smest cross, maar de lijnrechter geeft hem uit. Dat betekent 17-19. Dat het dus echt spannend gaat worden. Ook in deze derde game die gelijk opgaat tussen beide spelers. Palliama en Pang. Ze spelen al zo vaak tegen elkaar. Ze kennen elkaar door en door. Het zijn een beetje nomaden geworden wat betreft het badminton. Zeker Pang Palliama. Die speelt nog bij een club, bij, van, bij Velo. Maar Pang zoekt het de hele week zelf uit. Met behulp van zijn sponsoren regelt hij zelf zaaltjes waar hij kan trainen. Waar hij kan spelen regelt de trainers erbij. Hij wordt op dit moment gecoacht door Ron Daniels. Terwijl er nu een discutabele bal is van Palayama op de achterlijn. Pank denkt dat hij uit is, maar hij wordt ingegeven door de grensrechters, door de lijnrechters. En dat betekent dat er weer een punt bij is voor Palayama, die nu met 18-19 nog steeds de mogelijkheid heeft om de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Maar het het blijft, uh, blijft moeilijk. Hij uh, weet dat elke fout dodelijk kan zijn. 18-19 voor Palayama en het uh, is hier nog niet gedaan. Op je dan, Robert Kupika heeft wel eerder gehoord. Hij heeft een crash gehaald. Hij heeft meerdere breuken opgelopen. Rechter arm, been en hand. Dat bleek bij onderzoek in het ziekenhuis in Santa Corona. In Pietra Ligure, 26-jarige Poolse Formule 1 coureur Crashte dus toen hij met zijn Skoda Fabia op weg was... uit de start van de rallyronde die Andorra in de buurt van Genoa... Kubica zou aan die wedstrijd meedoen. De Pool sloeg met zijn auto op volle snelheid tegen de muur van een kerk. Werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Meerdere breuken dus blijkt nu. Jacob Gerber, de bijrijder van Kubica, bleef overigens ongedeerd. En de Nederlandse ijshockeyvrouwen zijn aan het Australische Newcastle gepromoveerd naar de tweede divisie van de Internationale Federatie. Oranje won de beslissende wedstrijd van het WK voor Zeelanden. Van het eveneens nog ongeslagen Grasland met 3-2. De zegen werd, was overigens pas veiliggesteld tijdens de beslissende penalty-shoot. Na drie periodes was de stand in evenwicht 2-2 en in de extra tijd werd niet gescoord. Tussen eren, de Eredivisie Utrecht-Twente, 20 minuten nog, staat 1-1. Groningen-Willem 2 staat op dit moment 4 tegen 1, wordt nu 5 tegen 1, kunnen we niet meer heen. Heracles-Roda staat 1-0. En langs de lijn. op 1. Het verhaal van Poppe de Boer. U wilde liever naar het buizenland. Ja, dat avontuur dokter eh, maar wel, ja. In 1937 vertrok deze Rotterdammer naar Liberia. Liberia. Nu, inmiddels 95 jaar, doet hij zijn verhaal. Graf der oh, ja. Blanken. Dat was Liberia, Graf der Blanken. Luister vanavond naar de documentaire Liberia, Graf der Blanken. Waarom? Echt waar, hoor. Slecht maar mensen. Ook oh, gezond. Vanavond, 9 uur, Holland, Dok.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 Dus u wilt goedkoper vliegen dan met. ja ja oké okay. ja veel succes. <laughs> Dit is Radio 1.